Katrin Straatman met het NOS Journaal. Turkije heeft Koerdische doelen in het noorden van Syrië met artillerie beschoten. De Turken bestookten een dorp vlakbij de stad Azaz en een militair vliegveld. Het gebied is sinds een paar dagen in handen van Koerdische opstandelingen tot ongenoegen van Turkije. Ankara beschouwt de Koerdische milities als terroristen. De Turkse aanval betekent dat de ene bondgenoot van de VS nu de andere bestookt. De Amerikanen voeren een internationale coalitie aan, waar ook Turkije onderdeel van is, die lucht aanvoelen in Syrië uitvoert. De de Koerden zijn op de grond de belangrijkste bondgenoot van de VS. Minister Koenders is vanmiddag door zijn Amerikaanse collega Kerry verwelkomd bij het internationale Syrië-overleg. Het gebeurde in de marge van de veiligheidsconferentie in München. Gisteren werd bekend dat Nederland als achttiende land mee mag doen met de International Syria Support Group. Binnenkort komt deze groep weer bij elkaar om te proberen een oplossing te vinden voor de oorlog in Syrië. Koenders zei na afloop van zijn gesprek met Kerry dat de vredesgesprekken eind deze maand in Genève alles bepalend zijn. PVDA-leider Samson weerspreekt dat zijn partij in de coalitie te weinig resultaten heeft gehaald. Volgens de partijleider is dankzij de PVDA de koopkracht gestegen, de inkomensverschillen kleiner geworden en de armoede afgenomen. Ook heeft Nederland een mijlpaal bereikt met 10 miljoen banen, zijn de topinkomens aan banden gelegd en zijn de schoonmakers weer een dienst van de overheid. Samson zomde de successen op tijdens zijn speech in Amersfoort, waar de partij bijeen was om het 70-jarige bestaan te vieren. Bij de ploegachtervolging in Kolomna zijn de Nederlandse vrouwen wereldkampioen geworden op de schaats. Irene Wust, Marit Leenstra en Antoinette de Jong bleven de Japanse vrouwen net voor. Het brons was voor Rusland. Sven Kramer is voor de zevende keer wereldkampioen geworden op de vijf kilometer. Jorrit Bergsma, die werd tweede. Het weer? Het is bewolkt en vooral in het zuiden kans op regen of natte sneeuw. Vannacht daalt de temperatuur tot vlakbij het vriespunt. Morgen op veel plaatsen regen en natte sneeuw. En het is vrij guur met een stevige Noordoostenwind en een graad of 4. Dit. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. Jazeker, ik ben weer present. 26e jaargang aflevering 7 van vrijdag 12 februari 2016. Leuk dat je weer luistert naar twee uur lang de top 40 van Europa. Deze week hebben we 11 stijgers, 12 zittenblijvers, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Selena Gomez, Justin Bieber en David Bowie die, uh, zijn helaas uh, uit de lijst vertrokken. Maar wees maar niet bang, er staat nog steeds één Justin Bieber in. Dus uh, geen zorgen. Ellen Walker, GEZ en Dual Lipa die verwelkomen we in de lijst. Waar ze gaan staan, dat uh, hoor je heel snel. De snelste stijger uh, deze week is de Chainsmokers. Tien plaatsen gestegen. En de snelste daler, ja sorry Jonas, is uh, Justin Bieber met Al show-you. 12 plaatsen gedaald. Niet getreurd. Er zullen vast wel weer uh, nieuwe nummers aankomen... want Justin Bieber is op dit moment uh, goed bezig qua muziekmakers. Ver, helemaal vergelijk met uh, vroeger. Hé, hey, de erin er is een uh, klein wonder gebeurd. Ik hoef het uh, niet alleen te doen uh, deze week. Tegenover me zit weer uh, Sander uh, Leijsje. Goedemiddag! Goedemiddag! Hoe is het? Ja, goed. Ja, echt waar? Ja. Oké, okay, nou, dat is mooi. Ja, ik had een lekker dagje van school, dus. Uh... Ja, wat heb je gedaan? Je was een pillogom, hoorde. Uh, Hillegom, hoorde ik. Ja, ik ben uh, eerst uh, voor twee uurtjes naar school gegaan. En daarna was het uh, heel gezellig. Oké. Okay. Uh, nou, heelogom. Nou, keurig. Hé, hey, uh, leuk dat je er bent. Jij gaat weer uh, de lijstjes doen... en uh, kijken of we nog uh, leuke uh, artiestennieuws hebben. Je hebt alle nummers uh, weer klaargezet voor me. Ja, dat klopt helemaal. Hé, hey, we gaan... Uh... Voordat we gaan beginnen gaan we eerst even luisteren naar de top 3 van de vorige week. Weet je nog hoe die eruit zag? Nee! Nou, hier komt hij. Nummer 3! Nummer twee. <tries> We thought we were bigger Pushing each other to the limits We were learning quicker By 11 smoking herb And drinking burning liquor Never rich so we were out To make that steady bigger Once I was 11 years old My daddy told me Go get yourself a wife Or you'll be lonely Once I was 11 years old Dat was de top 3 Van vorige week de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Deze week beginnen we met een zitten blijven. De nummer 40 is van The Weekend met The Night. zes weken in de lijst staat. Hoogste positie was uh, 31. ik me heel eerlijk zeg, ik uh, denk niet dat hij hem uh, lang gaat volhouden. De weekend met uh, in the night. Hier op de Euro Breakdown of uh, ZFM Zandvoort. Hey, we zijn uh, toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer in deze man. Die komt uit uh, Noorwegen. Nou man, man, man, jongen is het eigenlijk nog. Hij is geboren in 1997 en dan heb ik het over Alan Walker, want hij verhuist al op zijn tweede naar Noorwegen. En uh, sinds zijn 15 is hij actief als uh, DJ. Zo staat hij als uh, DJ Walker draaien en maakt hij remixen. Nou, in 2014 verschijnt dan uh, zijn track Fate, waarna hij een platencontract tekent bij niemand minder dan Sony. Nou, in, december van 2000, in december van 2015 verschijnt dan Vedet waarop de vocalen van de Noorse Iselin Solheim te horen zijn. En begin dit jaar wordt dat zijn eerste hit in ons land. Maar de rest van Europa pakt hem ook mooi op. En dat geeft hem een hele mooie 39e plaats... om nieuw binnen te komen deze week in de Euro Breakdown... hier op ZFM Zandvoort. Alan Walker met Vedet op 39 Nieuw binnengekomen op uh, nummer 39, Ellen Walker met dit uh, Nummer 38 slaan we even voor het gemak over. Wie dat is, dat hoor je straks van Sander. En dan gaan we meteen door met een uh, plaat die uh, vorige week nieuw binnen is gekomen op de 39ste plek. Deze week op uh, 37 en heb ik over uh, Zeen Malik met Pillars You close tonight and how wait I love to wear come to hold you close tonight and Cruise met uh, booty Bounce. Ja, het is een uh, lekker plaatje op uh, nummer 36. Vorige week, nee, twee weken geleden alweer een nieuw binnengekomen. Vorige week op 34. Hij is alweer een beetje op zijn randree. Nu al, ja, nu al gaat het snel eigenlijk. Hè? Ja, vind ik ook. Maar toch is hij lekker chamo en Tau uh, Cruise met uh, booty Bounce. Hey, de 35 uh, slaan we even over, Justin Bieber. Kan ik je niet aandoen, die staat al 14 weken in de lijst, dus uh, op zich mis je hem niet zo snel, denk ik. En dan gaan we door naar de 34, en dat is een uh, nieuwe binnenkomer van deze week. Ik heb eigenlijk nog nooit van ze gehoord. g Easy en Bebe Rexha. Nou ja, um, het is een Amerikaanse rapper, g cheesy, -G G-Eazy, g weet ik toch. Die Amerikanen met hun namen, verschrikkelijk. Ah ja. Nee, uh, g easy uh, is een Amerikaanse rapper... maar het uh, nummer komt eigenlijk van uh, Baby Rexha... een singer-songwriter is dat. En uh, oorspronkelijk heette dat nummer I Don't Need Anything... geschreven door Baby Rexha. En het was bedoeld om uh, te gebruiken op uh, haar eerste debuutalbum. Maar ze was niet helemaal overtuigd uh, van het uh, resultaat... en uh, zocht naar een medewerking van iemand. En uh, ze speelde dan een uh, demo van het de nummer... Uh, op de piano voor de rapper g Easy. Nou, die uh, hield er zo van en die uh, wou meteen aan de slag ermee gaan. Ah, ja, die, die, die song, uh, die, die, die, dat nummer, de song voor mij nou, dat nummer gaat helemaal uit elkaar getrokken. En helemaal zijn eigen ding van gemaakt. Maar hij heeft wel de chorus en de bridge bijvoorbeeld uh, gehouden. En hij heeft de titel veranderd van uh, I Don't Need Anything naar Me, Myself and I. Die is dus nieuw binnengekomen deze week op een uh, 34 e plek. G Easy samen met uh, BB Rexai, uh, Me Myself en I uh, hier in de Euro breakdown op uh, ZFMs Antwoord.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 Strangers. So get the fuck off me, I'm anxious. I'm tryna be cool, but I may just go anxious. Say fuck y'all to all of y'all faces. It changes, though, now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous. But I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages.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 slaan we over en we gaan naar de 32 toe iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 de grootste hits van Europa met Maurice Mulder en die is uh, bezig met een uh, goede opmars uh, hier in Nederland dat, uh, zo direct dat meer over een uurtje hoorde Nederlands top 40 maar dit is uh, Major Laser uh, met Light it up op 32 mm. Van Major Laser samen met uh, uh, Nyla, geloof ik, hè? als ik het goed zeg, toch? Ja, ja volgens mij wel. Moet ik ja, samen met Nyla. Light it up, inderdaad. Hey, we zijn uh, aangekomen aan de, de laatste nieuwe binnenkomen. Ik zei het toch, we gaan er uh, snel doorheen. En uh, deze nieuwe binnenkomen, die komt uit het uh, Verenigd Koninkrijk en is uh, 20 lentes jong. Ze werd geboren in Londen en ging op 11-jarige leeftijd terug naar Kosovo... waar haar ouders vandaan komen. Na een paar jaar weet ze haar ouders te overtuigen... om toch terug te gaan naar weer Londen. Omdat ze dolgraag succesvol wilde worden als zangeres. Na 2015 verschijnt haar eerste single, New Love. Die wordt opgevolgd door Be The One. Halverwege februari 2016 pakt ze daarmee haar eerste hit... in ons koude kikkerlandje. Maar in Europa werd ze al iets eerder uh, gevonden... Haar talent werd erkend door de BBC die haar op de lijst van Sounds, uh, Sound of 2016 zetten. Na dat jaar begint ook uh, haar eerste tournee door het Verenigd Koninkrijk en Europa. En dan heb ik het over Dua Lipa. Zij komt dus uh, nieuw binnen met uh, haar nummer Be the One Op een hele mooie 31ste plek uh, hier in de Euro Breakdown. Op CFM antwoord? Zo direct, uh, zonder lijstje. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Mooi. Maar eerst doe er leep met Be The One. I save them all, I save them all, I save them all. Oh, when you're looking at like the sun... Can I please talk to you for a minute? Four minutes. four minutes Dus we zitten Duke Dumont met Ocean Drive. Ondertussen alweer vijf weken lang in de lijst. Vorige week dus op 28 en deze week ook op 28. En uh, we hebben de eerste kwart alweer ruim gehad. We zijn wel drie kwartier bezig, maar uh, ja, klein klein detail. En uh, je krijgt even een kleine resume van de platen die we hebben overgeslagen. En die we hebben gehad natuurlijk van niemand minder dan Sander... Zes weken in de lijst op nummer 40, The Weekend met The Night. En nieuw binnengekomen deze week. Op nummer 39 is Ellen Watkins met Fader. Op nummer 38 hebben we Afriki met Broken Airways. En op nummer 37 hebben we Zane met Tyler Walk. Op nummer 36 op drie weken in de lijst. Chuna, Chuamo. en Tyra Coe met met Bootybaans. En op nummer 35, vorige week op 23, Justin Bieber, I Show You. Meteen de snelste daler van deze week. met mijn liefste 12 plaatsen, zoals je al zei. En nieuw binnengekomen deze week... op nummer 34 is G-Eazy... en Bebe Rexha... met Me, Myself en I. En dan nummer 33... Sikala met Sweet Loving. Op 9 weken in de lijst... Op nummer 32... Major Lazer featuring Nyla... met Da's. En nieuw binnengekomen deze week... op nummer 31... Dua Lipa met Be The One. En op nummer 30... al 2 weken in de lijst... 99 Souls... featuring Destiny Tales... en Brady met The Girl Is Mine. En dan nummer 29... Aficie voor a better day. En nummer 28, we hebben hem net gehoord. Al vijf weken in de lijst, Doug de Man met Ocean Drive. De, de Euro breakdown op, vrijdag. breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij draaien nu dus nummer 27 voor jou. Een nummer van uh, Nederlandse bodem. Jawel, er staan er uh, maar liefst uh, tweeën die van Nederlandse bodem komen deze week. En dus is er één van. Dit is Jay Hardway met Electric Elephants op 27. We zijn bijna toegekomen aan het laatste nummer van het Eerste Uur. Maar niet voordat ik wat nieuws voor je heb over onder andere Katy Perry en Kanye West. Maar we beginnen met Barry Manilow, want die is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. een het ziekenhuis van Los Angeles, want maandag onderging Barry Manilow al een spoedoperatie aan, vermoedelijke zijn mond... De 72-jarige zanger heeft een aantal concerten moeten verplaatsen door de opname. Het is nog de vraag of hij bij de Grammy Awards uh, kan zijn. Nou, Barry is genomineerd voor zijn laatste album, My Dream Duet. Wegens hartproblemen kwam Menlo in januari al in het ziekenhuis terecht. Nou, de situatie scheen uh, toen zo kritisch te zijn dat zijn uh, familie vreesde voor zijn leven... In 2004 had hij al last van hartkloppingen. En toch verzekerde zijn woordvoerder dat uh, hij na de jaarwisseling een uh, goede gezondheid had en kon optreden. Het album van uh, Katy Perry Die, uh, laat ze lekker op zich wachten. Want Katy Perry wil alle tijd nemen om met een compleet en volwaardig opvolger te komen van haar uh, album uh, Prism dat in uh, 2013 verscheen. Zoals ze zegt, uh, ik doe mijn albums op een wat traditionelere manier waar het tijdspad drie jaar is, waarin ik begin met schrijven. Ik weet dus precies waar ik zal zijn in het voorjaar van 2018. Zo vertelt ze dat aan de New York Times. Ik heb een beetje meer vrijheid nodig... en zeker nu ik dit zo lang al heb gedaan. Nou, eerder uh, liet het management uh, van Katy Perry weten... dat er in 2016 een nieuw album van haar gaat verschijnen. Nou, ik ben benieuwd. Hey, volgende uur uh, heb ik wat nieuws voor je over uh, Kanye West. Gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. En natuurlijk gaan we ons opmaken voor de top 3 van deze week. Maar niet voordat we eruit gaan uh, met een uh, nummer van wederom uh, Nederlandse bodem. Oh, ik zei dat er maar twee waren, maar het zijn er drie. Sorry, ik heb me vergist. Kan gebeuren. De nummer 22 van deze week gaan we voor je draaien als laatste nummer van het eerstuur. En die is in handen van Eva Simons samen met Sidney Simpson. Met het prachtige Bloodfire. Ja, is het hem? Ja, het is hem. Zonder no je hebt de goede klaar. Dank je wel.